Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen gaan naar de kledingbank. Dat heeft Hart van Nederland uitgezocht. Omdat de prijs van eten en energie steeds hoger wordt... houden steeds meer mensen te weinig geld over voor kleding. Ook zijn er steeds meer Oekraïnse en Afghaanse vluchtelingen die er gebruik van maken. Dat het drukker wordt merken ze ook bij deze kledingbank in Egmond in Noord-Holland. Eerste jaren hadden we er 250 en nu zitten we op de bijna 7000. Dus de, armoedegrens, het, het, de armoede is gewoon heel groot. Door het hele land zien kledingbanken dat het drukker is geworden. In Utrecht is het zo druk dat de kledingbank niet meer iedereen kan helpen. De Britse premier Johnson bracht gisteren een verrassingsbezoek aan Kiev. Daar beloofde hij aan de Oekraïnse president Zelensky dat Engeland meer militaire spullen en kennis gaat delen. We supply the equipment, the technology, the, the know-how, so that Ukraine will never be invaded again. That Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened. In same way again. Johnson belooft om 120 gepanzerde voertu voertuigen te sturen. en raketsystemen om schepen mee uit te schakelen. Het bezoek van de Britse premier was vooraf niet aangekondigd. waarschijnlijk om veiligheidsredenen. Maar met die veiligheid lijkt het wel goed te zitten. Johnson en Zelensky konden zelfs een wandeling maken. door het centrum van Kiev. En de marathon van Rotterdam is begonnen. Meestal begint die met een knal. Een kanonschot om precies te zijn. Maar vandaag is het kanon niet te horen. Er klinkt een scheepshoorn. De reden, de oorlog in Oekraïne, zegt de organisatie. We hebben besloten om de kanonschoten dit jaar dus achterwege te laten. Als respect voor het Oekraïnse volk. En tegelijkertijd ook mogelijk voor de vluchtelingen die hier aanwezig zijn. Vonden we dat niet gepast. En we gaan het dus vervangen door het geluid van de scheepshoorn. De profs zijn net begonnen aan hun wedstrijd. Over een half uurtje zijn alle renners gestart. Het weer, eerst nog af en toe een bui. Vanmiddag is het droog en zijn er perioden met zon bij een graad of 11. Morgen droog, een afwisseling van zon en wolken en temperaturen van 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De werkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort leveren je op dit moment... 5 minuten vertraging op bij het knooppunt En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz vanuit een zonovergoten zandvoort waar een heerlijke voorjaarszon uh, uh, schijnt. Welkom nogmaals. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik heb dit programma samengesteld en zal ook vandaag uw muzikale gastheer zijn. We begonnen de uitzending met de tenorsaxofoon van Stan Gets. Uh, een opname van een uh, dubbel cd, de Stockholm Concerts, uh, live opgenomen in het Södra Theater in Stockholm op 18 februari 1983. Verderop op dit concert uh, wordt Stan ook nog bijgestaan door Chad Baker, maar die was op dit nummer even niet te horen... Jim McNeely op piano, George Ross op bass en Victor Lewis op drums. Zoals ik op onze Facebookpagina al aankondigde... het programma van vandaag staat weer een bepaald instrument... centraal en wel de vibrafoon. De vibrafoon, lid van de slagwerkfamilie. Daar wordt de vibrafoon ingedeeld... En uh, ik heb een uh, keuze kunnen maken uit mijn collectie... en we komen vandaag elf verschillende vibrafonisten tegen... met een hoofdrol voor uh, een Nederlands uh, kanjer op dit gebied... namelijk Frits Landersbergen. Die komt ook een aantal keren voorbij. Uh, een andere icoon op de vibrafoon is natuurlijk Lionel Hampton. Uh, bekend uh, vanuit, uh, voor de oudere luisteraars vanuit de 50e jaren... met zijn... Uh, Concerten in het concertgebouw waar de tent zowat, zowat werd afgebroken. Ik heb een opname klaarstaan van Lionel... begeleid door Hank Jones op piano... George Duvivier op bas en Oliver Jackson op drums. Het is een opname uit 1977, 11 november. Uh, Lionel Hampton luistert naar... I'll Never Be The Same... Hampton. I'll never be the same. Uh, vanmiddag om half drie is het weer uh, jazz in de grocht. En wel met uh, Michael Varenkamp kwartet, die een uh, uh, zoals de titel luidt, uh, Celebrating the Music of Louis Armstrong. Ik heb van Hans Rijmers begrepen dat er nog een paar plekjes vrij zijn. Het is goed bezet, maar er zijn voor de liefhebbers nog wel een paar plekjes over. Dus degene die nog niks op hun agenda hadden staan. Vanmiddag half drie in de krocht Michael Varenkamp. Nou, en als we het over uh, Celebrating the Music of Louis Armstrong hebben... dat moet uh, de meester zelf natuurlijk ook even gedraaid worden. Ik heb een uh, opname uh, van een verzamelaar. Uh, en ja, het is een, een echte standaard uh, uit de klassieke jazz van de dertiger jaren... Uh, Louis Armstrong met Saint James Infirmary.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 prachtige uitvoering van St. James Infirmary. En ik zag net op uh, Facebook uh, Hans Rijmers posten dat er nog tien kaarten beschikbaar zijn voor uh, vanmiddag Michael Varenkamp Celebrating the Music of Louis Armstrong. Uh, tijd voor weer de vibrafoon. En wel Frits Landersbergen. Frits die uh, sinds kort ook verbonden is aan de Dutch Swing College Band als drummer. En daarmee heel succesvol door Nederland toert. Uh, komt ook hier in uh, de buurt van Zandvoort Haarlem in de regio. Dus uh, zeker aanleiding als hij hier in de buurt is om zo'n concert te bezoeken. Maar Frits is natuurlijk ook een begenadigd vibrafonist. Uh, en heeft met uh, ja, de, echt de hele wereld, de hele jazzwereld gespeeld, zowel als drummer als vibrafonist. Ik herinner me nog een opname van heel lang geleden. ...op tv waar hij samen met uh, de beroemde Mel Jackson... ...die we later dit programma draaien, speelt. Maar nu gaan we naar Frits Solo luisteren. Dan kunt u eens horen hoe fantastisch dat uh, vibrafoon-instrument uh, is. Het is een opname van de cd The Doelen Sessions... ...uitgebracht op By Leo Music in december 2007. Gaat u luisteren naar deze... Prachtige solo-uitvoering op vibrafoon door Frits van Stardust. een prachtige interpretatie van Stardust... door Frits Landersberger op vibrafoon. Uh, Tijd voor wat zang. Anita O'Day. Van de cd Pick Yourself Up. Hoe is Anita O'Day? Een opname uit uh, december 56. Gemaakt in Los Angeles. Uh, gaan we luisteren naar Anita. Met begeleid door Harry Addison op trompet. En weer een vibrafonist Larry Bunker. Joe Mondragon Bas en Alvin Stoller Drums. Uh, Larry Bunker, een vibrafonist... en zoals ik uh, al zei, vaak ook drummer erbij, hij ook... Uh, heeft veel met het Bill Evans trio gespeeld... in de midden van de zestiger jaren. En uh, hij heeft ook op een verwant instrument... de timpani gespeeld zelfs... met de Los Angeles Philharmonic Orchestra. Maar hier begeleidt hij Anita O'Day... met I Used To Be Colorblind. To be colorblind, but I met you, and now I find there's green in the grass, there's gold in the moon, there's blue in the skies. That semicircle that was always hanging about. Is not a storm cloud, it's a rainbow. You brought the colors out. Believe me, it's really true. Till I met you, I never knew a setting sun could paint such beautiful skies. lovely colors and the big surprise is the red in your cheeks the gold in your hair the blue in your eyes setting sun could paint such beautiful skies. I never knew there were such lovely colors and the big surprise is the red The gold in your hair, the blue in your eyes. En dat was Anita O'Day met I Used To Be Colorblind. En u hoorde een mooie solo van Larry Bunker op vibrafoon. Uh, even naar wat anders dan uh, vibrafoon en wel het Dave Brubeck Quartet. Een opname uit uh, februari 1960 van de LP uh, Place Music from West Side Story and... Puntje, puntje, een uh, prachtige LP-CD van de Dave Rubeck Quartet... met Dave natuurlijk op piano, Paul Desmond op alt... Gene Wright, Bas en Joe Morello. Drums. Vanuit de West Side Story luisteren we naar Somewhere. Ja, na de mooie klanken van uh, Paul Desmond op Alt... Uh, een uh, andere uh, saxofoonplayer, maar in dit geval tenor, Sonny Rollins. Uh, van de CD Arrigan 1951-1956. Een uh, verzamelaar met diverse bezettingen waarin Sonny Rollins meespeelde. Uh, hier speelt hij mee met het Maas-Davis-Quintet. Met Maas natuurlijk op trompet, uh, Sonny op tenor... Horace Silver piano, Perthe Easbath en Kenny Clark drums, dus een topbezetting. Uh, we gaan luisteren naar Doxie. Nummer van het Miles Davis quintet. Met de typische klank zoals Miles in de. eind jaren 50 speelde. Daarna heeft hij zich doorontwikkeld en. Uh, hoorde je een hoop nieuwe stijlen. Maar dit is uh, dat uh, prachtige uh, ensemblespel uh, wat hij met zijn quintet eind jaren 50 speelde. Uh, dan heb ik nu klaarstaan wederom Frits Landersbergen. Uh, met uh, een opname uit de CD Louis van Dijk en Cor Bakker. Uh, Cor Bakker die nog week te beluisteren was met V. Klaas uh, in uh, de Krocht. En uh, Louis en Cor worden naast Frits uh, op vibrafoon begeleid door Edwin Corzilius... die ook vanmiddag uh, op bas te horen is in de Krocht uh, met Michael Varenkamp... en Jeroen de Rijk op percussie. We gaan luisteren naar 243. Thank you. En dat was uh, Corbakker Louis van Dijk met uh, heel duidelijk aanwezig uh, Frits Landersbergen op vibrafoon. Uh, deze maand, en wel om precies te zijn op uh, 29 uh, april, uh, was het 100 jaar geleden dat Toets Tielemans werd geboren. Uh, natuurlijk een rijke jazzcarrière gehad. En uh, ik wil hem dan ook uh, even eren door een solonummer van hem... Uh, te laten horen, en deze keer niet op uh, mondharmonica, maar op zijn uh, uh, in eerste instantie hoofdinstrument, de gitaar. Het is een live-opname van het North Sea Jazz Festival, toen nog in Den Haag, op 31-7-1980. Uh, een compositie van Duke Ellington, we kennen het denk ik uh, allemaal, de Mooch. in the country and there's more than one tree on which I've a place in your heart Darling, every tomorrow will be complete If all our moments are half as sweet Dat was Anne Burton. En u hoorde ook nog Ak van Rooyen solo op trompet. Uh, we gaan weer naar het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. En dat uh, is een ander jazz-icoon, Milt Jackson. Milt Jackson, uh, natuurlijk heel erg bekend van zijn uh, lidmaatschap van het Modern Jazz Quartet. Waarbij ze een, uh, in de 50e jaren een nieuw idioom introduceerde cool jazz, haast uh, concertmuziek. Maar hij begon als bebop player. Dus hij was uh, ontzettend uh, veelzijdig, uh, Mill Jackson. In 1999 overleden. Hij werd uh, 76 jaar. Even kijken, klopt dat? Ja, hij werd 76 jaar. En ik heb hier een uh, nummer klaar liggen van een cd uit 1981... Uh, en de cd heet Ain't But A Few Of Us Left. Waar Mill Jackson op vibrafoon wordt uh, begeleid door Oscar Peterson op piano. Ray Brown op bas en Grady Tate op drums. Dus echt een topbezetting. Uh, we gaan luisteren tot aan het nieuws van 11 uur naar What Am I Here For. Ik hoop u dadelijk weer terug te zien na de klok van 11.